Goedemorgen. Oh, dat is hard. Mijn naam is Peter de Bos. Um, ik ben heel gelukkig getrouwd met Elena. Zij is hier ook vandaag aanwezig. En ik ben gezegend met drie geweldig prachtige kinderen. En twee van mijn kinderen zijn erbij vandaag. En dat is: uh, ik heb een, eentje, een zoon heet Oscar, die is er niet. En Marina en Milo. En in het dagelijks leven werk ik als klinisch specialist in, bij, voor een Amerikaans bedrijf voor hartritmeschirurgie. Dus ik support en uh, help en train hartchirurgen bij operaties voor uh, ritmeproblemen. Dus hartritmeproblemen. Um, ik ben in die baan verantwoordelijk voor Nederland en Scandinavië tegenwoordig. Het is voor mij een ongelofelijke eer. En, en, en het vind ik vind het hartstikke leuk om hier te mogen zijn als gast. Um, toen ik werd gevraagd door mijn goede vriend Martijn Rutgers om hier te komen spreken, vandaag zei ik meteen ja. Het komt ook een beetje om een aantal, geleden, een aantal jaren geleden woonde ik in Barcelona. En af en toe kwam ik naar Nederland op bezoek en dan ging ik naar Crossroads, een kerk in Amsterdam waar Martijn ook uh, toen werkte. Of, uh, nou ja, werkte is een groot woord, hè? diende. En uh, hij was een van de voorgangers en, en we raakten aan de praat en ontstond de klik. En eigenlijk uh, heeft hij mij ontzettend veel geholpen om mijn volgstappen uh, als christen en uh, dat verder uit te diepen. En daar ben ik hem voor altijd dankbaar voor. Dankjewel Martijn. Nou, ik kom niet uit een heel warm christelijk gezin. Ik, ben, ik heb geen christelijke achtergrond opgegroeid. Ik ben wel geboren en opgegroeid in Amsterdam. En het is zo heerlijk dat ik vandaag gewoon in mijn eigen taal kan spreken. Want soms, twee weken geleden was ik in Emmen en toen moest ik echt oppassen. Hè? En, uh, maar uh, dit is de stad natuurlijk van mijn club. Hè? Mijn club Ajax. Hè? Dus, en uh, wie, gelooft er nog, wie gelooft er nog dat we kampioen kunnen worden? Ja, ik doe dit expres. Hè, want... Oké, okay, zie je, geloof hè, geloof, we hebben geloof. We gaan nog kampioen worden, dat geloven we helaas, Martijn. Martijn, Martijn is natuurlijk, oké. Okay. Nou goed, ondertussen, <laughs> ondertussen heb ik uh, tien jaar in Spanje gewoond. En uh, nu alweer sinds 2011, ja ik ben een beetje een overloper, woon ik in Den Haag. Sorry, excuus. Nou, toen mijn moeder zwanger raakte, dat was heel lang geleden, verliet mijn vader mijn moeder. En uh, mijn moeder raakte na de bevalling overspannen. En in die tijd gaf je, uh, gaven ze elektroshocks. Ik weet niet of je de film kent, One Flew Over nest van Jack Nicholson. Nou, dat gebeurde dus met mijn moeder. En in, dat was, toen dachten ze dat dat zou helpen. Nou, dat hielp dus niet, want mijn moeder werd erger ziek. En het resultaat was dat ze haar hele leven een psychiatrische kliniek inging en in, weer uit. Dus half jaar erin, half jaar eruit. En zo groeide ik op. En gelukkig is nu die behandeling verboden. Daar zijn ze inmiddels achter, naar onderzoeken. En op mijn achtste, toen ik ongeveer acht jaar was, ontmoet mijn moeder een nieuwe man. Nou, dat was geweldig. Ik was in de wolken, weet je, een nieuwe vader. Wauw, ik heb een vader, eindelijk, acht jaar en ik krijg een vader. Dus het was geweldig. En hij had nooit een kind gehad, dus ik was zijn kind. en Hij vond het geweldig en aardig met mij, Dan Sinterklaas, noem maar op. Hartstikke leuk. Maar toen kreeg ik een halfzusje. En mijn halfzusje, dat was dan zijn eigen kind. En toen veranderde mijn vader, mijn stiefvader, eigenlijk in een ware tiran. En vanaf dat moment begon hij me te mishandelen. En als ik iets, iets verkeerds deed in zijn ogen, dan kreeg ik een flink pak slaag. En niet een beetje een, een klapje op de billen, nee, gewoon met een baseballbed. Ik zeg het maar gewoon even open. Maar we waren inmiddels verhuisd naar de Bijlmermeer. En het is zo leuk, want vandaag is een vriend van mij hier en die ken ik nog uit die tijd. Nou zat ik in een ander groepje, het meet een beetje een groepje... Uh, zeg maar, die zich bezig hield met uh, het stelen van auto's, brommers, uh, veel drinken, uh, drugs en noem maar op. En uh, we, we, ja, ik, ik hing alleen maar rond met de flats. Dat kwam natuurlijk ook een beetje, omdat mijn tweede vader me sloeg en ik eigenlijk als vlucht naar buiten ging, op straat was. En op hele jonge leeftijd was ik dus al bezig met drugs en met auto's stelen en noem maar op. En mijn grootouders, ik had grootouders, die... Um, die vaak voor me zorgden, waren de enige in de familie die eigenlijk geloofden. En ze gaven me vaak christelijke boeken en die legde ik natuurlijk meteen in de kast. Ja, bedankt. Dag. Leuk, maar uh, even niet. Um, mijn stiefvader verliet mijn moeder toen ik ongeveer, uh, na ongeveer zes jaar huwelijk. Nou, dat was echt, hij nam zijn enige dochter mee en voor mij was dat een, ja, natuurlijk een, een opluchting. Hoewel ik mijn zusje, mijn kleine zusje miste, uh, werd het rustiger in huis en uh, was ik verlost van angst en mishandeling. En op een van mijn spijbeldagen, dat ik dus bij die flats rondhing, euh, zit ik bij een basketbalveldje in de buurt van mijn flat. En ik zit elke dag zo'n beetje te kijken naar een hele lange Amerikaanse basketbal. Zijn bijnaam was Tree, Boom. Dus ja, oké, okay, goede bijnaam zou ik zeggen. Je ziet al, ik ben daar een jaar of 15, 16. Ik was al 1,88 meter uh, 88, en hij is 2,12 meter. 12. Hij speelde in de Nederlandse Eerdivisie om een beetje fit te blijven. Stond hij ook buiten om een pleintje met een balletje te gooien. En we, nou ja, op een gegeven moment zat hij me daar steeds zitten. En zei zei, hey Peter, kom, doe even mee, probeer het even. En het bleek dat ik wel aandacht aanleg had. Dus God had mij toch wel iets gegeven, dacht ik op dat moment. En nou, dacht ik niet aan God, maar ik dacht van, hé, hey, ik kan een beetje basiskwalen. En binnen de kortste, de, de kortste momenten speelde ik in het nationale Nederlandse team, jeugdteam. En um, zo ging het dus. Plotseling kwam ik in het basketbal terecht. En later werd ik uitgenodigd voor het. Later ging ik militaire dienst en speelde ik het militaire nationale team. En daarna, toen ik uit militaire dienst kwam, speelde ik een tijdje in Spanje als professional. Nou, basketbal redde mijn leven. En later begreep ik dat het kwam door het vele bidden van mijn grootouders. En eigenlijk door Gods genade. En daarom wil ik vandaag iets vertellen over de genade van God. En het Bijbelverhaal wat mij dan het meest raakt, is de gelijkenis van de verloren zoon. Het is een van de bekendste verhalen uit het Nieuwe Testament. En het is opgetekend door de evangelist dokter Lucas. En de gelijkenis wordt verteld door Jezus zelf. En misschien denk je nou, dat verhaal ken ik nou wel. Dat heb ik zo vaak gehoord. Maar het kan zomaar zijn dat je vandaag opnieuw wordt geraakt. En als het je voor het eerst hoort, gaat er misschien een hele nieuwe wereld voor je open. En het verhaal is te vinden in Lucas 15, vers 11 tot 32. Je kunt meelezen straks alles op je Bijbel, gaan stukje voor stukje doorheen. Maar het komt ook hier op de grote digitale Bijbel. Het is een hele grote digitale Bijbel hier. Dus kun je gewoon meelezen, Je kunt ook gewoon luisteren, want ik vertel het ook. Hè? Nou, het gaat over een vader en die heeft twee zoons. En de jongste zoon, die eist zijn erfdeel op. Die zegt dus... He, die, die eist een erfdeel op en die verkwist al het geld in bijvoorbeeld Las Vegas. He, die gaat he, naar Las Vegas, die gaat lekker gokken en uh, lekker uit. En uh, nou ja, hij keert berouwvol terug. En hij wordt door de vader feestelijk ontvangen. En dit maakt de oudste zoon jaloers. He, want die, hij is immers altijd trouw geweest. Nou, zelf heb ik de ervaring, zowel de oudste als de jongste zoon te zijn geweest. En nog steeds wil eens. En het kan zomaar zijn uh, dat jij ook vandaag... ...voelt dat je een van de zoons bent in het verhaal. Nou, waar het uiteindelijk om gaat... ...is dat we de simpelheid van het evangelie... ...en Jezus' liefde... ...voor ons ontdekken. Of herontdekken. En het verhaal is echt een groot schandaal. Het is een van de redenen... ...waarom Jezus is vermoord. Ik heb dat nooit goed begrepen. Jezus verandert water in wijn. Kom on, hé. Hey. En, en, en, en op een feest. En hij voedt meer dan 5000 mensen. En hij maakt zieken beter... Hij haalt mensen uit de dood en dan vermoorden ze hem. Je vermoordt toch niet degene die, die mensen beter maakt, zou je zeggen. En als er één is die je levend wil houden, dan, zou, dan, dan is het Jezus. Maar waarom werd Jezus vermoord? En Lucas 15 is één van de redenen. Wat Jezus namelijk doet met dit verhaal, is de hele wereld op zijn kop zetten. En we moeten uh, eventjes om het verhaal goed te begrijpen, gaan we eerst even naar Lucas 15 vers 1 en 2. Want wie luisterde er nu naar Jezus? Lucas 15,1, daar staat... ...alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. Nou, Jezus is aan het vertellen over het aanstaand Koninkrijk. Zondaars en belastingheffers luisterden heel graag naar hem. In onze tijd en cultuur ligt daar eigenlijk niemand wakker van. Want Het komt omdat we historisch niet helemaal begrijpen wat er eigenlijk aan de hand is. Nou, als je bent opgegroeid in de kerk, dan leerde je dat sageus. Een klein mannetje was. De oppertollenaar. Hij klom in een boom, en omdat hij Jezus wilde zien. Een klein mannetje, klom in een boom. En we denken dat dat mannetje is, dat hij een mannetje is die 30 euro belasting vraagt. maar Terwijl, hij, terwijl het eigenlijk 20 moet zijn en eigenlijk 10 in zijn zak stopt. En ze stelen. En daarom heeft iedereen een hekel aan die mensen. Dat is wel waar, maar we moeten, om, om, de, om te begrijpen, moeten we de tijd en de cultuur. Even een beetje beter begrijpen. Rome was aan de macht in de wereld. Ja, van Engeland tot India. In onze tijd is het niet zo moeilijk om een heel groot deel van de wereld zeg maar, te regeren en te controleren. Maar nou, dat was in die tijd anders. Iemand zou iets kunnen beginnen ergens in het land. En het zou een jaar kosten om daar te komen met een leger om het aan te pakken. Nou, hoe kun je van Engeland tot India regeren zonder helikopters, vliegtuigen en grote wapens? Dat doe je met een gigantisch en massief leger. En hoe betaal je die wapens? Hoe train je de soldaten? Hoe geef je ze te eten? Belasting. Rome regeert niet alleen de wereld, maar het is ook een vreselijk barbaars leger. Het zijn niets ontziende mensen, vergelijkbaar met ISIS. De soldaten gingen de steden in en kruisigden alle mensen, waaronder vrouwen en kinderen. En nu stel je voor dat je buurman belasting bij je heeft om dit beestachtige, brute leger te kunnen onderhouden. Begrijp je nu waarom zo'n zo schandaal was? Dat Jezus met tollenaars omging en zelfs bij ze ging eten. Eerlijk? Ik zou zo'n tollenaar vreselijk in elkaar willen meppen. Om eerlijk te zijn. Maar belastingheffers waren niet de enige die naar Jezus kwamen luisteren. Ook zondaars. En nu denken we, oh ja, dat is prima. Wij zijn ook zondaars. Wat is daar nou zo speciaal aan? Nou, met zondaars werd bedoeld een groep mensen zoals zieken, lepra, melaatsen, blinde, kreupele mensen, prostituees en ook gewone mensen, het gewone volk. Nou, eigenlijk gewoon een groep mensen zoals jij en ik. In Lucas 15:2 staat: maar zowel de Farizee als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar. Die man ontvangt zondaars en eet met hen. Maar buiten de vorige groep luisterden dus ook de Farizeeën en de schriftgeleerden. Nou Jezus, en voor de duidelijkheid. Deze mensen zijn beter, maar echt beter dan wie dan ook. Beter dan wie dan ook hier vandaag aanwezig. Ik zeg het maar. Zij kenden de Bijbel, de Torah. dat zijn de eerste vijf boeken van de Bijbel, uit hun hoofd. Ze konden woord voor woord opdreunen. Nou vraag ik, is er hier iemand misschien vandaag die, bijvoorbeeld, ik noem maar een boek uit de eerste vijf Leviticus. Dat je er één hoofdstuk van kan, uit je hoofd kan. Eén hoofdstuk maar. Van Leviticus, nee? Oh, oké. Okay. Nou goed, deze mensen kenden die vijf boeken uit hun hoofd, woord voor woord. En, en, en ze bidden vele malen meer, ze staan niet om vijf uur op, ze bidden de hele dag. En we moeten dus bij dit verhaal blijven denken, wie realiseert er nu naar Jezus. En Jezus vertelt het verhaal aan mensen die weten dat ze een zondaar zijn. En niet perfect zijn, en ze, hij vertelt het verhaal ook aan mensen die denken dat ze heel belangrijk zijn, heel goed zijn, heel dicht bij God leven. En veel van die mensen begrepen niet dat Jezus met meneer Starbucks, uh, met, sorry, met meneer Bordeelhouder naar Starbucks ging om een café later te drinken met slagroom. He, hij spreekt allereerst over hen. Hij spreekt over hoe onze, hemel, onze hemelse vader is. Hij laat zien hoe God is door dit verhaal. En daarom vertelt Jezus het verhaal van de verloren zoon. Dus we gaan nu naar Lucas 15 vers 11. Daar begint het verhaal en vervolgens zei hij, iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, vader geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. En de vader verdeelde zijn vermogen onder hen. En we hebben het over een moment bijna 2000 jaar geleden. We hadden geen goede communicatie, althans niet zoals nu, hè. geen e-mail, geen Facebook, Whatsapp, Twitter. Je kon niet zomaar makkelijk met iemand in contact komen. Dan bijvoorbeeld met een postduif. En wat de jongste zoon dus eigenlijk uh, tegen zijn vader zei: Ik wil niets maar dan ook niets meer met u te maken hebben. Voor mij bent u dood. Naar een ver land gaan betekende dat je waarschijnlijk maanden, jaren niets meer van iemand zou weten of horen. dat is vluchten. En misschien ben jij hier ook vanochtend, ook op de vlucht, voor allerlei zaken in je leven, zoals deze jongen. Maar hoe is God? Hij verdeelt zijn vermogen onder zijn kinderen. En wij zouden in discussie gaan van, hé, hey, hallo, we proberen ons kind te overtuigen om het niet te doen. Maar God niet, die geeft wat we willen. Hij is zo aardig. Hij laat ons gewoon onze beslissingen nemen. Laat ons gewoon gaan, wat we zelf willen. En dan zegt er na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een verland, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwist. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood. En hij begon gebrek te leiden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van het land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had, heel, had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen. Maar niemand, niemand gaf ze hem. En voor een Jood was het ergste te werken tussen de varkens. Maar dat moest hij doen om niet dood te gaan van de honger. En sommige mensen denken vrij te zijn door te vluchten van God... Of God is wel in hun leven, maar niet het allerbelangrijkste. En als we God weglaten uit ons leven, dan denken, dat we zelf, dan denken we dat we zelf beslissingen nemen. En God is de enige die ons de zin van het leven kan geven. En Lucas 15, 17 staat dan, toen kwam hij tot zichzelf en dacht, de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed. En ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. En de jongste zoon beseft dat hij doodgaat van de honger. En hij begint te argumenteren met zichzelf. Er zijn veel mensen bij mijn vader en die, die werken en die hebben goed eten. En nou ja, ik heb ook honger, dus hij begint te denken wat hij zal zeggen tegen zijn vader als hij terugkomt zodat hij hem zal aannemen als personeel. Ik zal teruggaan en ik zal toegeven dat ik fout heb gemaakt en ik heb gezondigd tegen God en tegen mijn vader. Graag ga ik voor u werken. Het lijkt een heel goed argument om zich zo aan zijn vader te presenteren. Maar het is eigenlijk niet eerlijk. Hij doet dit alleen omdat hij honger heeft. En de jongste zoon zegt ook in zijn speech: Ik ben het niet waard om uw zoon te zijn. Maar waar heeft hij het over? Niet langer waard, wanneer was hij het wel waard? Stel, mijn dochtertje van zeven komt op een avond naar me toe en ze zegt... ...pap, ik gedraag me de laatste tijd zo goed, zo netjes en zo lief. Ik dacht, misschien ben ik het nu wel waard om jouw dochter te zijn. Huh? Waard mijn dochter te zijn? Meisje! Je weet niet waar je het over hebt, mijn kinderen. Ik hou zielsveel van ze. Ik zou voor ze sterven. Ik zou alles voor ze doen. Het gaat er niet om of je slecht of goed bent... Een zoon of dochter heeft niets te maken met waarde. En dan staat er, hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. En dat de zoon teruggaat naar zijn vader herinnert mij aan het allerbelangrijkste van onze relatie met God. En dat is terugkomen bij hem. En misschien zijn onze redenen of motieven niet altijd goed of eerlijk. En soms zelfs eh, omdat we het moeilijk hebben of iets slechts in ons leven gebeurt. Ik heb mijn werk verloren. Of een vriend die ik vertrouwde, die heeft mijn vertrouwen beschaamd. En motivatie is niet belangrijk. Terugkomen bij hem is het wel. En dus als je hier vandaag bent gekomen, en met wat voor motivatie dan ook, dit is de juiste plek. Je komt misschien terug bij God. Je komt terug bij de Vader. En het grootste probleem is om naar God terug te gaan als een kind... Zoals mijn jongste kinderen, als ik thuis kom van een reis, ik ben veel op reis, dan kom ik thuis en dan rennen ze naar me toe. En Jezus, zoals hij met de kinderen omging en bij zich op schoot had en verhalen vertelde. En waarom verliezen we die eenvoud? En ja, dat is vaak door schaamte. In 1520, verder in ditzelfde vers staat, zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Nou even wachten bij deze zin. Wat is de enige reden dat zijn vader doorheeft dat zijn zoon terugkomt? Hoe kan de vader zien dat zijn zoon terugkomt van heel ver? Elke dag ging de vader naar buiten om te kijken of hij zijn zoon zou zien. Zo vertelt Jezus dit verhaal. De vader heeft maanden, misschien jaren op de uitkijk gestaan. Met hoop zijn zoon te zien terugkomen. Hij stond verschud met de buren. De buren moeten vaak hebben gezegd, zo, oh, oh, oh, geef toch op man. Die zoon van je is een loser, die haat je. Hij wil je dood. Heb je goede naam verkwanseld? Verlies toch geen tijd met dat wachten. De jongen verdient jouw liefde niet. Maar de vader gaf nooit en nooit op. Voor hem had het niets te doen met verdienen. Het ging over zijn zoon. Het was persoonlijk. En weet je wat God doet? Hij wacht op ons. Dag na dag na dag. Totdat we terugkomen. Nou wat zou die jongen denken? Als hij zijn vader zo, van zo ver weg op hem ziet wachten. Iets veranderde radicaal in zijn leven. Omdat hij erachter kwam dat de liefde van zijn vader niet had gewaardeerd. Hij had de liefde van zijn vader niet gewaardeerd. En misschien was het eerst de honger de reden om terug te gaan. Maar dan komt hij erachter dat zijn relatie met zijn vader, dus met God, niet had gewaardeerd. In 1520 verder in hetzelfde vers. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. We leven nu in een heel andere cultuur en tijd als toen in dit verhaal. De persoon met lagere leeftijd moet op de ouderen afkomen. De ouderen zal altijd wachten, respectvol gedrag uit die tijd. Dus Jezus zei tegen de vader, Jezus zei dat de vader naar zijn zoon toe rende. De mensen om hem heen moesten nu naar adem happen. Wat wilde Jezus overbrengen? Buitensporige, krankzinnige, overdreven liefde.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 was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feesten te vieren. Maar wat er gebeurt is eigenlijk ongelooflijk. Het is een groot schandaal. De vader luistert niet eens naar de hele speech. En Jezus geeft hier een glimp van de liefde van God voor de mens. Want wat doet de vader? Zijn zoon is vies en stinkt. Dus, badje, kappertje, nieuwe kleren, nieuwe schoenen. Heerlijk, eerste klas diner met een ingehuurde... Eerste klasse kok. Heb ik iets gemist? Is er iemand teruggekomen van een buitenlandse eervolle missie? Is hij wereldkampioen geworden op de Olympische Spelen? Of heeft hij een gouden medaille gewonnen? Nee, hij is een arrogante verkwister. En laatst had ik te lezen in het verhaal. En ik kwam erachter hoeveel versen het duurt van het moment van de speech tot hij op de dansvloer staat. Waar hebben we het over? Het is een onlogisch verhaal. Er staat de vader, gaat uit zijn dak van blijdschap. Wat? Hoe lang heeft dat geduurd? Moment speech tot de dansvloer. We weten dat het dezelfde avond was, dus misschien een uurtje of drie. In het verhaal van de verloren zoon vertegenwoordigt de vader onze hemelse vader God. Hij feest bij elk klein dingetje wat we doen. Hij is constant foto's aan het posten van ons op Instagram en Facebook. De engelen denken, hé, hey, wat is er zo nou geweldig aan? Die gast is een mafkees. En God zegt, ja, het is een grappig veentje, maar hij groeit er al overheen. Ik hou toch zielsveel van hem. Zelfs op onze slechtste momenten van ons egocentrisch leven en zondig leven, houdt God zielsveel van ons. Bij het minste, kleinste berouw dat we hebben, wordt God helemaal gek van vreugde. Hij geeft een feest. En voordat de zoon het weet, draait zijn favoriete DJ en staan ze te dansen. Wat? Waar is de schande en de schuld in het verhaal? Waar is de restauratie? We weten niet eens zeker of de jongen het echt meent. Maar de vader zegt, dansen, let's party. En dat is genade. Te goed om waar te zijn. En dan staat er, 1525, de oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg...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 En u heeft mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Het probleem van de jongste zoon was niet dat hij naar Las Vegas ging en ve ging feesten en het geld ging opmaken. Het probleem van de jongste zoon was dat hij zijn relatie met zijn vader niet waardeerde. Hij zijn vader niet lief had. Maar de oudste zoon was precies zo. Hij leefde wel met zijn vader, maar waardeerde die relatie eigenlijk ook niet. Hij had zijn vader eigenlijk ook helemaal niet lief. Vaak zijn wij ook zo. We denken dat we goede mensen zijn. We helpen oude vrouwtjes. Overkant van de weg. We lezen de Bijbel. Regelmatig. Soms niet zo vaak. Wel. Soms lezen we hem elke dag. We gaan naar zondag naar de kerk. God is misschien niet het allerbelangrijkste van het leven. Maar wel wat wij doen. Kijk naar de details van deze man. Wat zou jij doen als je een feest hoorde in je huis... Je zou gaan kijken, maar de oudste zou niet. Hij stuurt een medewerker naar het huis. Ga even kijken wat er in mijn huis gebeurt. Sorry dat ik het zeg, maar als we gaan denken dat we goed zijn en we worden religieus, dan veranderen we in de meest vreselijke mensen die er zijn. We gaan ons vergelijken met andere mensen. Nee, ik ben niet zo slecht als die. Ik ben niet zo slecht als die mens. En in plaats dat hij zelf gaat kijken, stuurt hij iemand om te gaan kijken wanneer hij erachter komt, dat er wordt gefeest naar zijn broer Teruggekomen is en hij blijft buiten. Nou, nadat ik uit militaire dienst was gekomen en in Spanje had gespeeld, liep ik eens door het centrum van Amsterdam. En um, er was een hotel Kraste en er stond een heel groot bord buiten. Hier spreekt Nicky Kroes. En dat is een oude, beruchte gangleider van de Mau Mau. En ik wist, die naam herinner ik mij, want dat was een boek wat mijn grootouders me hadden gegeven. Namelijk dat, over die Nicky Cruz in het leven in New York. En ik had het een deel gelezen, namelijk het deel van al die wilde avonturen van Nicky. En pas toen hij christen werd, toen stopte ik met lezen. Maar Nicky was een keiharde gangleider die voor heel wat ellende had gezorgd in New York. En ik ging naar binnen om te luisteren naar zijn levenswaal. En hij vertelde hoe zijn leven was veranderd door Jezus omdat hij ging, hij ging Jezus leren kennen en volgen. Hij deed een oproep aan de zaal. Of er mensen waren die dat ook wilden. Nou, ik wilde die liefde van God als een liefhebbende vader. Zoals Nicky dat beschreef. Ook heel, heel graag ervaren. En ik had immers zelf geen vaderliefde gekend. En afgelopen werd ik gekoppeld aan een pinkstergemeente in Amsterdam. Nou hier leerde ik over het volgen van regels. Ik mocht dit niet. Ik mocht dat niet. En dat wel. Dat niet. Tenminste dat voer ik zo. Op dat moment, omdat ik het evangelie niet begreep. Dus er is niets aan die kerk aan te merken. Het werd zo dat ik dat jarenlang wel dacht. Maar met grote moeite probeerde ik me aan die regels te houden. Terwijl ik mijn vrienden van het leven genoot en ik eigenlijk ja, kwaad werd. Omdat, zij, omdat ik me zo aan de regels probeerde te houden en zij aan het feest vieren waren. Bovendien, op hetzelfde moment keek ik neer op mensen die niet geloofden of dingen deden die niet goed waren in mijn ogen. Dat word je heel religieus, want je bent heel bezig met die regels. En dan kijk je neer en zeg je, hé, hey, zij zijn niet goed, zij gaan naar de hel, ik niet. En ik dacht, hoe meer ik de Bijbel zou lezen en alleen naar christelijke muziek zou luisteren, en naar christelijke meetings ga, en, en vier keer naar de kerk op zondag, dan pas zou mijn hemelse vader heel veel van me houden. En ik heb twee jaar geprobeerd vol te houden, en dat is niet vol te houden, dat kan eigenlijk geen mens. Ik verliet een zwaar teleurgestelde kerk. Jaren later kwam ik erachter, echt twintig jaar later... dat de kerk niet was, maar dat ik simpelweg het evangelie niet had begrepen. Ik had God niet lief. Ik ging de kerk uit en ik ging compleet de andere kant op. Mijn eigen leven leiden. En ik was nu bijna twintig jaar lang de jongste zoon. Het tegenovergestelde wat ik twee jaar lang probeerde. En op het hoogtepunt van mijn egocentrisch leven... liet ik mijn gezin in de steek... En verhuisde ik naar Barcelona. Want daar dacht ik namelijk vrij te zijn en te gaan genieten van het leven. Mooi weer, geld genoeg, vrouwelijk schoon en uitgaan zoveel en wanneer ik zelf wilde. Maar op een gegeven moment begon ik, ik slecht te slapen. Ik werd vaak slags wakker met het idee: is dit het nu? Wat is nou de zin van het leven? Ik ging me eenzaam voelen, terwijl ik genoeg vrienden had. Ik miste eigenlijk die liefhebbende vader. Ik miste God. Ik voelde me waardeloos. Het voelde als falen. En nu wil je zo'n tien jaar geleden raakte ik aan de praat met een Spaanse voorganger. Die in de sport werkt en een Braziliaanse voetballer van FC Barcelona. Eigenlijk was hij de meest, zeg maar, minst attractieve speler van het team voor mij. Ik dacht ja, de meest saaie speler van het team. Ik ging met alle andere jongens om en de stad in en alles geweldig. Maar hij, ja, hij ging altijd meteen naar huis met zijn gezin. Maar hij zei eigenlijk hier na een wedstrijd tegen mij. Peter, er is iets met jou. Voel je je eenzaam? En ik ontkende dat eerst natuurlijk. Want ik zeg eenzaam? Ik ga met Ronaldinho de stad in. En ik ga uit. Weet je? Maar een paar weken later herhaalde hij de vraag. En hij heeft heel veel tijd in mij gestoken. Met heel veel geduld nam hij alle tijd om met mij zeg maar, het evangelie over te brengen. Het is eigenlijk zo simpel. Maar ik begreep er niks van. Langzaam ging ik het evangelie begrijpen. Stapje voor stapje. Ik ging me realiseren dat het niet gaat. Bij God om wat we doen. Of hebben gedaan. Maar dat God toch. Anyway. Dat is Engels. Sorry. Dat komt er ineens uit. Dat hij toch gewoon van ons houdt. Hij wil met ons feesten. En als we besluiten hem te gaan volgen. Of als we terugkomen bij hem. En vaak zijn we zo trots. En we voelen ons zoveel beter dan andere mensen. En onze vader komt naar buiten om ons te zoeken. En erop, om ons erop aan te dringen. Om mee te doen aan het feest. En ik ging beseffen wat Jezus had gedaan. Eigenlijk voor jou en ook voor mij. En in Romeinen 5,8 staat dat prachtig. Maar God bewees zijn liefde. Doordat Christus voor ons gestorven is. Toen wij nog zondaars waren. En de Bijbel zegt... Dat wij weliswaar de doodstraf verdienen door onze zonde en onze fout. Maar dat Jezus die straf op zich heeft genomen. Hij stierf in onze plaats. En drie dagen later stond Jezus op uit de dood. En hij bewees hiermee dat hij de zonde had overwonnen. Nou, jij en ik kunnen gered worden door in Jezus te geloven. En in Efeziërs 2 vers 8 en 9 staat dit. Door zijn genade bent u immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop voorstaan. En het staat in een ander boek, las ik het, niemand kan zich erop beroemen het zelf gepresteerd te hebben. Het staat in het boek. En dan gaat de oudste zoon in discussie, dat doen wij ook vaak. Vader, ik heb u altijd geholpen, ik stond altijd klaar voor u, ik heb altijd alles gedaan wat u mij vroeg. Heb je het ook wel eens gedaan? Soms doen we dit. God ziet u niet wat ik allemaal doe. He, ik, daar naartoe, daar naartoe, ik, ik luister naar heel uh, zon of andere muziek, christelijke muziek althans. En in Lucas 15,30 staat, maar nu die zoon, hij zegt niet eens mijn broer, zie je? Die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren. Hallo, even de kleintjes van Waar lezen we? Het staat, het staat eigenlijk nergens. Het zou kunnen, maar misschien wilde de broer er meer van maken. Die wilde het verhaal een beetje aandikken. Hebt u voor hem het gemiste geslacht? Zijn vader zei tegen hem, mijn jongen, je bent altijd bij me. En alles wat van mij is, dat is ook van jou. Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn. Want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en hij is teruggevonden. Het probleem van de oudste zoon was precies hetzelfde als van de jongste. Ze houden beiden niet van de vader. Wel wat de vader geeft, in materiële zin. Maar niet zijn liefde. En Jezus stopt hier het verhaal. En heel vaak vraag ik me af, is de oudste zoon nu naar binnen gegaan of niet? Is hij nou toch gaan feesten? En weet je waarom het hier eindigt? Omdat wij dan ook kunnen beslissen om binnen te gaan. Gaan we feesten met God of doen we het niet? Genade, meer niet. De genade van zijn vader, dat is wat de oudste zoon zou moeten begrijpen. En we weten niet of dat nog is goedgekomen. Maar laten wij die kans niet liggen. En vandaag nog besluiten om mee te gaan feesten. En mijn vraag is aan iedereen hier vandaag aanwezig: doe je mee? Feest je mee? DJ, doe mee, kom binnen. Um, moeten we de worship best terugkomen? Dan wil ik graag afsluiten met gebed. Hemelse vader, dank u wel voor uw genade, uw buitensporige, krankzinnige en overdreven liefde voor ons. Dank u wel voor dit prachtige verhaal van de verloren zoon. Waarin we leren. Hoeveel u van ons houdt, u houdt zoveel van ons, zielsveel van ons. En door het offer aan het kruis is de zonde voorbij, voor altijd. Het gaat niet meer om de zonde, maar het gaat alleen maar om geloven. Het enige wat we moeten doen en wat we moeten geloven is dat u stierf voor onze zonde. Gewoon accepteren en dat is genade. En het is gratis en we zullen pas echt vrij zijn als we dit begrijpen. Dan zullen we langzaam veranderen. Zonder regels te moeten volgen. En dat vraag ik u vader en dat vraag ik voor iedereen hier vandaag aanwezig in deze kerk. Hoe je ook bent gekomen. Of je voelt dat je de jongste zoon bent of de oudste zoon in dit verhaal. Kom bij God terug of kom bij hem voor het eerst. En we dank u wel hemelse vader. Dank u Jezus in Jezus naam. Amen.